een zeer groot gevaar, maar zonder naam en zonder contouren, geheel en al onbestemd en wanneer ze alleen was, hield ze zich alleen daar tegenover staande, zonder ook maar terug te kunnen vallen op één enkele schuilplaats of één enkele afgod. Ik weet niet waar zij zo bang voor was, niet voor de dood, maar voor iets veel ergers. Er is één ervaring die Blanchot steeds weer op het spoor is en die steeds op andere wijze de kop opsteekt, ...in het literaire en kritische werk van Blanchot. Het is de ervaring van het niet sterven kunnen. Rusteloos zwervende romans en verhalen rond dit ene thema... ...rond de grote onmogelijkheid de dood binnen de beheersing van de mens te trekken... ...en hem te omgrenzen en te omcirkelen. Overal in zijn werk laat Blanchot zien dat dat nu net niet lukt... ...en dat de mens daarom zich ten leste niet tot een aantal mogelijkheden verhoudt... ...die hij wel of niet kan realiseren zoals Heidegger ons het wilde doen geloven, maar dat de mens staat tegenover het onmogelijke, waar hij nu juist geen verhouding toe hebben kan. Zijn romans kenmerken zich dan ook niet door een plot of een intrige die afgerond kan worden, een afronding en maat die zijn laatste rechtvaardigheid vindt in de mogelijkheid van de dood. Veel eer is er bij hem sprake van een niet te eindigen proces, een verhaal dat begint. En weer begint. Omdat waarvan hij spreken wil... ...steeds net niet zegbaar is. Steeds net onmededeelbaar is. Misschien zou je kunnen zeggen... ...sluit bij Blanchot... zich de epoch van de roman wel af... ...om die van de literatuur... ...van de literatuur zonder weerga... ...als de stem van het sprakeloze te openen. Zijn boekje... ...de waanzin van de dag... Uitgeven, uitgegeven in Nederlandse vertaling bij uitgeverij Huldelin, sluit af met de angstig uitgesproken woorden: een verhaal? Nee, geen verhaal. Nooit meer. En detecteert ook Walter Benjamin al niet eenzelfde soort ervaring als Blanchot bij de overlevenden, bij degene die het niet is gelukt te sterven van de Eerste Wereldoorlog, als hij in zijn opstel De Erzähler schrijft. Had hij maar niet bij een Krieksende bemerkt dat die leute verstoemd als die in velden kamen? Niet schijker, ermer, aan niet tijdbare ervaring? De teksten van Blanchot nestelen zich in het stomme, in het onmeelde deel van de ervaring. Dat deel van de ervaring dat zich niet laat vangen in een verhaal, omdat het te onrustbarend is. Te minuscuul ook. In zijn teksten gaat alles voort en voort. ...omdat de dood niet komen wil. Dit mogen duidelijk worden uit een boek getiteld... ...Het stilstaan van de dood. Uitgegeven bij Kalimar ...in 1948 al. Dat is een van de eerste werken van Monsauw, na Thomas Obscure. Dat is uitgegeven voor het eerst in 1940 en later nog een keer uitgegeven in 1950. Hij heeft dat toen herschreven. In dit verhaal, het stilstaan van de dood, is er sprake van een vrouw die volgens de arts normalerwijs al lange tijd dood had moeten zijn. Zij ligt op sterven. Al enige tijd ze dus in wat Blanchot noemt de ruimte van de dood. Eigenlijk heerst er de sfeer van de doodcel, waar de beul iedere dag binnenkomt om te vertellen dat het, vo dat het vonnis vandaag niet voltrokken zou worden. Maar morgen misschien wel. Zo geeft de arts, de ernstig zieke vrouw, uitzicht op een therapie die haar ofwel zal genezen, zodat ze weer naar huis kan, ofwel haar de uitdag van de dood zal geven, zodat ze vergoed van haar lijden verlost zal worden. Steeds echter stelt de arts de therapie uit, net zolang tot de toestand van de vrouw dermate slecht is dat de therapie geen zin meer zal hebben. Tegelijkertijd moet de vrouw ook de aanwezigheid van haar geliefde ontberen, die haar expres als om haar lijden nog groter en eenzamer te maken, haar zijn gezelschap onthoudt. Ook hij belet haar zo, net als de arts, om te sterven. Haar lijden wordt onmenselijk en het onmenselijke moet volgens de dokter, de dokter die eigenlijk ook de figuur, de wereldse figuur vertegenwoordigt, de figuur ook van de banaliteiten. Dat onmenselijke kan hij niet aanzien, en het moet volgens de dokter uitgebannen worden. En daarom geeft hij haar morfine. Maar het resultaat was dat, en dan citeer ik Blanchot, de strijd een andere vorm aannam en nog moeilijker werd. De injecties kalmeerden haar, maar ze poogden ook datgene in haar te kalmeren wat zich niet kalmeren liet. Onder haar verdoving voedt de strijd door. De strijd die haar, ondanks haar lichamelijke aftakeling, toch mooi maakt. Blanchot de ziekte, de bijna ondraaglijke pijnen, een strijd zonder onderbreking om adem te kunnen halen, om niet te veel adem te halen, om de hoest bij tot staan te brengen, die haar bij iedere aanval bijna deed stikken. Al dit onwillekeurige en grimmige geweld, dat haar monsterachtig lelijk had moeten maken, kon niets beginnen tegen de uitdrukking van volmaakte schoonheid en jeugdigheid, waardoor haar gezicht verlicht werd. Als de vrouw na een korte onderbreking, weer morfine toegediend krijgt, is ze beter in staat om, ondanks de bedwelmende werking van de morfine, een helderheid van blik te behouden, die aan haar tegenstander geen enkele hoop laat haar onverwachts te verrassen. Het is nu de vraag of de vrouw de dood in het gelaat kijkt, of iets veel ergers dan de dood. Waar strijdt ze mee? Tegen een verpleegster zegt ze op een gegeven moment... Heeft u de dood al gezien? De verpleegster antwoordt, ik heb dode mensen gezien mevrouw. Zij, nee de dood. De verpleegster schudt haar hoofd. Zij, wel. U zult, u zult hem binnenkort zien. Korte tijd later sterft zij, zonder de kracht te hebben gehad nog op haar geliefde te wachten. Als hij uiteindelijk bij de dode komt en haar lijk ziet, speelt het volgende tafereel zich af. Ik boog me naar haar toe en riep haar met luide stem bij haar voornaam. En op datzelfde moment, ik verzeker het, er was geen seconde tussen, verliet een soort van zucht haar nog toegeknepen mond. Een zucht die beetje bij beetje een lichte, zachte schreeuw werd. Bijna op hetzelfde moment, ook daar ben ik zeker van, bewogen haar armen en probeerden zich op te heffen. Op dat moment waren haar ogen nog volledig gestoten, maar... Een seconde later, misschien twee, openden haar ogen zich plotseling. En zij keken naar iets vreselijks, waar ik niet over zal spreken. Ze had de meest vreselijke blik in haar ogen die iemand maar kan ontmoeten. En ik geloof dat als ik op dat moment gebeefd had en angst had gevoeld, alles verloren was geweest. Haar geliefde gunt haar de dood niet en dwingt haar nogmaals, en te leven en vooral nogmaals om te sterven. Eigenlijk dwingt hij haar te blijven sterven door haar weer terug te halen uit de dood. Deze man zelf geeft zo nog het leven, nog de dood. Maar hij wordt wel de dood genoemd, de oneindigheid ervan. Zo zegt de vrouw tegen de verpleegster wijzend op haar geliefde, wel, zie daar dan de dood. En daarna vraagt ze, na al enige malen morfine geweigerd te hebben, aan hem, aan de dood dus. Vlug, geef me een prik. En hij geeft haar een overdosis morfine. Zij beweegt niet meer. Haar hart bonkt, staat stil, begint opnieuw en staat uiteindelijk op hol. Staat heel snel en heel zacht en verstrooit zich als het zand. Jean is geboren op 22 september 1907 in Kwenen, dat is ergens aan de Saône in Le Lua, waar weet ik niet precies. Hij heeft um, gestudeerd, voor zover ik weet, in Straatsburg, samen met Levi Nas, de filosoof. Daar heeft hij onder andere het werk van Heidegger leren kennen, ook vooral weer door zijn, um, eigenlijk zijn gesprekken met Levi Hij zegt ergens in een artikel dat Levi hem op het spoor eigenlijk gezet heeft van Heidegger. Uh, hij is dan journalist tot in 1940. Naar het schijnt is hij dan ook sterk oninvloed van Nietzsche. En heeft hij op, tot op dat moment enige rechtsidee die later bij het begin van de oorlog helemaal aan de kant zit. Uh, na de oorlog is hij vooral actief als romanschrijver nou ja, en als, uh, uh, als literaire criticus aan de andere kant. Ik denk dat hij van die literaire kritiek voornamelijk uh, geleefd heeft. Maar of hij nu schrijft of kritiseert, in beide gevallen probeert Blanchot de hele hetzelfde terrein vrij te leggen. Een terrein dat hij met zijn terminologie het buiten noemt. En ja, Foucault die zegt, zegt dat in een uh, artikel dat heet Het Denken van het Buiten. Dat is overigens ook vertaald in het Nederlands. Um, en uitgegeven door de Sun. Het boek heet De Verbeelding van de Bibliotheek. Dat zijn essays over onder andere Flaubert. Uh, Anderen ook nog en ook uh, Maurice Blanchot. Ze uitgeven in 1986. Goed, uh, Foucault noemt hem de reële, verre en schitterende denken van het buiten denker van het buiten. Hoe komt hij nou terecht bij het buiten? Om dat enigszins te introduceren, heb ik net een stuk verteld uit het uh, verhaal de stilstand van de dood. Nu wil ik dat doen. Door te wijzen op zijn uh, lezing, zijn interpretatie van enkele klassieke mythen. Die, klassiek, die mythes geven een eerste antwoord op de vraag waarom de ruimte van de dood zich nu toch genesteld heeft in het verhaal. Want wat uh, Blanchot voor alles doet in zijn literaire kritiek, kritiek is nadenken over wat dat is literatuur. En daarom heet zijn, zijn eigenlijk een van zijn belangrijkste werken ook L'espace littéraire, dat, dat staat eigenlijk in het midden van zijn hele oeuvre ook wat tijd betreft. Het is in 1955 uitgegeven. Daarin denkt hij na over wat een schrijver nou overkomt als hij schrijft, waarom hij door blijft schrijven. Ik zal er later nog op terugkomen: dat uh, de ruimte van de dood, dat het niet sterven kunnen. ...zich genesteld heeft in het verhaal... ...blijkt vooral uit de zang van de sirene. Want, dat komt voor in de Odyssee... ...want was het niet de zang van de sirene... ...die de zee, zee, zee in vervoering bracht... ...maar ook weg trok in de afgrond. Want zo schrijft... ...onwerkelijke zang van de verbeelding... ...die in elk woord een afgrond opende... ...die uitnodigde erin te verdwijnen. Ook de sluwe Odysseus wil deze zang horen... Maar tegelijkertijd wil hij de sirenen overwinnen. Hij wil ze horen zonder risico te lopen. Hij wil kijken in de afgrond zonder erin te verdwijnen. En daarmee, dat is heel interessant, daarmee tempert hij het genot en maakt het ook middelmatig. En zo overwint hij door de kracht van de techniek, gebonden aan de mast, de zang van de verbeelding. Door haar te dwingen werkelijk te worden. Zo werkelijk dat hij het kan navertellen. Maar in die werkelijkheid verdwijnt het onmiddellijke en het onwerkelijke, dat de sirene zo gevaarlijk maakte. Maar toch, hoewel Odysseus de sirene overleeft, laat hun gezang hem niet meer los. Monso schrijft, verborgen in het hart van de Odyssee, de Odyssee die het graf van die sirenen was geworden, wordt Odysseus meegevoerd op die gelukkige, vaak ongelukkige tocht van het verhaal. Niet meer de onmiddellijke zang. Maar de vertelde zang, die daardoor schijnbaar ongevaarlijk geworden is, voerde hij mee. De ode is geworden tot episode. Dit laatste fragment komt uit Le Livre Avenir, het tot stand te komen boek, zou je kunnen vertalen dat in 1959 is verschenen, dus net na Les Pas Literaire. De zang opgesloten in het verhaal weer bevrijde om haar haar afgrondelijke werk van schijn en verbeelding weer te kunnen laten doen. Dat zou je kunnen zien als de taak die Blanchot zich stelt. Hij lijkt daarmee, en dan gaan we naar een andere mythe, op Orpheus die Eurydice wil terughalen uit de dood, maar daarbij het onbegrijpelijke en niet aflatende van de dood zelf in de ogen moet kijken. Orpheus neemt het afgrondelijke en oneindige van de dood mee naar boven, in plaats van zijn geliefde, Eurydice. Ik vertel even in het kort het verhaal. Orpheus die had de gave van de zang geërfd van zijn moeder Calliope... en had een lier gekregen van Apollo. Met zijn spel bracht hij iedereen in vervoering. Hij kon met zijn zang zin en kleur geven aan het leven. Een zingeving waar de Grieken volgens Nietzsche steeds om verlegen waren. Daarvoor hen steeds de zinloosheid dreigde... Dat is datgene wat Nietzsche het Dionysus noemt. Om aan die zinloosheid niet te gronden te gaan, moesten ze, te, moesten ze tegenover het duisteren van Dionysus, als het ware het licht en de waarheid en de omgrenzing stellen, die Apollo eh, verbeeldt. Maar ook Orpheus, deze man van de waarheid dus, ontkomt niet aan de vreedheiden van het bestaan, en wordt gedwongen als geen ander af te dalen in haar ondoorgrondelijke diepte. Zijn gemalin Euridike namelijk, sterft als hij door een allen gebeten wordt. Orpheus probeert haar nog met zijn zang tot leven te wekken, maar zijn liederen kunnen het niet winnen van de dood. Hij daalt af in de onderwereld en probeert Hades, door middel van zijn zang, en dat is interessant, want dat is nog met de kracht van Apollo, dus met de kracht van de waarheid, over te halen om hem zijn Eurydike terug te geven. Zo verlaat Orpheus de wereld, maar wil nog met de macht van die wereld, de dood, het andere, en de dood is eigenlijk het volledig andere, weer passen binnen de grenzen van die wereld. Hij kan daarom nog steeds niet dat andere als het andere, de dood als de dood zien. Toch, bewogen door de zang, geeft Hades toe en geeft Eurydice mee aan Orpheus. Met dien verstande echter dat Orpheus niet naar Eurydice mag omkijken totdat ze de onderwereld verlaten hebben. Hij kan Eurydice de dood, zo alleen mee terugnemen door zich van haar af te wenden. Zij is datgene eigenlijk wat niet gezien kan worden. Haar aanblik is eenvoudigweg te ontluisterend. Met deze restrictie als een zwaar van Damocles boven hun hoofd aanvaarden de geliefde de terugweg door de duistergangen van aardes. Als het steeds stiller wordt om Orpheus heen en hij geen voetstap of geritsel van kleren meer achter zich hoort, bekruipt de twijfel, de twijfel hem en draait hij zich om. En daar staat ze voor hem, Euridike, maar helaas niet voor lang. Zij zweeft op en verdwijnt in de huiveringwekkende onderwereld en sterft voor het tweede maal. Tot zover in het korte het verhaal van Orpheus. De overeenkomst tussen het verhaal van het stilstaan van de dood, wat ik net verteld heb, en deze orfausmythe is uiteraard opvallend. Zowel de vrouw in het stilstaan van de dood als Aridike in de orfausmythe sterven namelijk tweemaal. Eveneens is het een man die in beide gevallen de vrouw weer terug proberen te halen uit de dood en hem daarbij eigenlijk dwingen om nogmaals te sterven. Deze dat het kijken in de ogen van de gestorven. die weer naar het leven teruggehaald is. iets vreselijks en ondraaglijks is. Niet naar een dode, namelijk. kijken zij. en ook niet naar een levende. maar naar een levende dode. Naar iemand waarin het sterven en lijden maar voortgaat. Naar iets dat buiten alle verhoudingen valt. Ja, op zich valt de dood eigenlijk nog wel te vaapstukken. maar waar niet mee te leven valt. Is het gezang van de sirene, waarvan het nooit zeker is of je ze nu wel hoort of niet. De zang van de verlokking en de verleiding, maar nooit werkelijk, altijd schijn en daarom ondraaglijk. De zang die ruist op de bodem van de ogen van Aridike, van de vrouw die gestorven nog steeds stervende is. We zien dat er zo steeds sprake is eigenlijk van een dubbele bodem. Achter de dood houdt zich nog iets schuil van het doorgaan van de dood. Of, wat Blanchot ook van noemt, de andere dood. Zo ligt er achter de nacht nog een andere nacht. En, zo interpreteert Blanchot het, het is de schrijver, de literator, in onze mythe Orpheus, die geobsedeerd is door het andere. Dit telkens maar weer andere. Door de sirenenzang van, van de dode Aridike. In zijn tekst, de blik van Orpheus, die staat in uh, l'espace literaire ook, zegt Blanchot het zo. Eurideke is, achter een naam die haar verbergt en achter een sluier die haar bedekt, het meest duister punt waar de kunst, het verlangen, de dood en de nacht naar lijken te streven. Zij is het ogenblik waarin het wezen van de nacht zich laat zien als de andere nacht. Orpheus is in staat dit duister punt te benaderen maar alleen door het de rug toe te keren. Dat is de betekenis van de versluiring die zich openbaart in de nacht. Maar Orpheus vergeet, als hij zich tijdens zijn terugtocht toch omdraait, het werk dat hij moet voltooien. Hij vergeet het noodzakelijkerwijs, want de uiterste vereiste van zijn tocht is niet dat er een werk tot stand moet komen, maar dat iemand zich staande houdt tegenover het duister punt en het wezen van de grond. Daar waar dit wezen wezenlijk en wezenlijk verschijning is, in het hart van de nacht. ik komt het naar voren tussen aan de ene kant de eerste nacht en aan de andere kant de andere nacht. De eerste nacht die bevrijdt de mens van de last van de wereld. In deze nacht nadert de absentie, de rust, de stilte. Daarin weet degene die slaapt niet dat hij slaapt. Daarin ontmoet degene die sterft een volledig sterven. Daarin voltooit en volvoert zich het woord in de diepe stilte die er haar betekenis garandeert. Dit is een citaat van Blanchot. Deze eerste nacht is het tegendeel van de dag. In de nacht rust de wereld uit om de volgende dag weer wereld te kunnen zijn. Maar in deze andere nacht, of in deze eerste nacht, huist een andere nacht. De nacht die de mens poogt te ontlopen door te gaan slapen. Degene die slaapt, blijft een kind van de dag. En onttrekt zich aan datgene wat er is op de bodem van de slaap. Maar is er dan iets op de bodem van de slaap? Is er iets op de bodem van de dood? Is daar nog iets van wat we aanwezigheid zouden kunnen noemen? En wat voor aanwezigheid is dat dan? Het antwoord toont zich volgens Blanchot als de slaap niet komen wil. Als iemand niet slapen kan en in paniek raakt omdat de dag ...in gevaar komt. Het gewone, het gewone leven, het rijden en zeilen. Ja, als, als je niet kunt slapen, dan ben je niet fit de volgende dag. Kan je niet naar je werk. Dan verliest eigenlijk de wereld zijn betekenis. En dat, dat verlies aan betekenis... ...dat laat zich zien onder die paniek. Er wordt er iets voelbaar van wat gewoonlijk s'nachts... ...met de slapen overdag met het werk en het amusement bedekt wordt. Iets licht op of... En dat is een beetje op zo'n blanchot -tiaans gezegd zou je kunnen zeggen iets duistert weg van de bodem van de nacht ik citeer Blanchot wanneer alles verdwenen is in de nacht dan verschijnt alles is verdwenen de andere nacht laat de afwezigheid zien is de aanwezigheid van de leegte van de afwezigheid en zo ja, komt er iets naar voren wat Blanchot ook al het naakte er zijn noemt. En dat naakte er zijn, dat is eigenlijk ondaan van al zijn gebruikelijke vormen en afzonderlijke gedaanten. Als Blanchot dan ook in zijn, ruimte, in zijn romans eh, bepaalde ruimtes probeert eh, op te roepen, dan beantwoorden die vaak aan deze, wat ik zou kunnen noemen, de grondwerkelijkheid. Aan de afwezige werkelijkheid die zich toont in de slapeloosheid. Ik zal daarover een stukje voorlezen van wat Foucault heeft geschreven als hij probeert deze ruimtes te karakteriseren. Dat is verschenen in hetzelfde tekst die ik al genoemd heb, die verschenen is in de verbeelding van de bibliotheek. Deze ruimtes zijn plaatsen waarvan de plaats niet vaststaat. Aanlokkelijke drempels, gesloten, verboden ruimtes die niet te min naar alle kanten openstaan. Gangen met slaande deuren die kamers openen voor ondraaglijke ontmoetingen. Gangen die in andere gangen overlopen, waar s'nachts, ver van iedere slaap, de verstikkende stemmen weer klinken van pratende mensen. Het hoesten van zieken, het roggelen van stervenden, de ingehouden adem van iemand die niet ophoudt met leven op te houden. Een kamer die langer is dan breed, smal als een tunnel, waar de verte en de nabijheid de nadering van het vergeten, de verwijdering van het wachten, elkaar naderen en zich eindeloos van elkaar verwijderen. Deze ruimte die Foucault hier probeert op te roepen, om eigenlijk dat te raken wat zich opent in de romans van Blanchot, is de ruimte van de slapeloosheid. De slaap verzekert en bewaart de zinsamenhang van de wereld. De slapeloosheid... ...ondergraaft deze samenhang. En er verschijnt iets dat persisteert, ook al is alles al verdwenen. Iets als een bestaan eigenlijk, dat maar bestaat, zonder dat het bestaan van iemand genoemd kan worden. Tegenover de volledige presentie in de wereld, staat blijkbaar niet het rust in vrede, waarmee de mens zijn doden toedekt. Maar daar tegenover staat een niet te beheersen en onrustbarende aanwezigheid van een afwezigheid. Er is de wereld, en met name de filosofen, veel aangelegen, deze slapeloosheid, dit niet sterven kunnen, die zich, dat zich genesteld heeft als een luis in de pels van de wereld, weg te wassen. Zelfs Nietzsche, de man die de schijn predikte en leefde in het besef dat met de dood van God de wereld overgeleverd was aan de zinloosheid, vocht voor een goede slaap. Het is hem ook niet kwalijk te nemen, want hij leed aan ondraaglijke hoofdpijn. En hij wilde ook volledig sterven. En wel terecht tijd. In zijn Zarathustra schrijft, eh, schrijft hij... Sterf terecht rechter tijd, aldus leert het Zaratustra. Mijn dood loof ik u, de vrije dood, die mij, bij mij komt als ik het wil. Want is het ook niet een angstdroom... We moeten geloven dat de slaap niet meer komend zal. Dat we, zelfs als we slapen, toch nog ergens zouden kunnen waken. Dat we, diep weggezonken in de narcose, toch het snijden van het mes van de chirurg nog zouden voelen. Dat er geen uitweg bestaat uit het er zijn. En dat de wereld niet aan haar grenzen ophoudt, maar dat er nog iets buiten haar bestaat, als een woestijn, waarin alle wegen ontbreken, zodat er niet veel meer mogelijk is dan zwerven. Dit beeld van de woestijn, dat Blanchot vaak gebruikt, ziet hij ook bij Kafka optreden, alleen dan in de vorm van de uitgestrekte sneeuwvelden, van de kilt en de kou. Hij zegt dat dat bij Kafka en ook bij Tolstij, Tolstoy de ruimte zijn van het zwerven. Van het voorgoed eigenlijk de weg en de richting verloren hebben. De debuutroman van Lanchot. Thomas L'Obscuur uh, in vertaling zou je kunnen zeggen Thomas de Duistere die is verschenen wat dat zei ik al even dacht ik uh, bij Calimard eerst in 1940 later heeft hij dat helemaal weer geschreven, want hij vo vond het eigenlijk te rijk hij heeft het armer willen maken aan beelden hij heeft alles eigenlijk hij heeft het soberer willen maken uh, die roman, die, hij noemt het daar nog roman, later noemt hij zijn, zijn verhalen eigenlijk, geen romans meer. Want hij wil die romantische periode eigenlijk verlaten, maar noemt het simpel nog verhalen. Het enige eigenlijk ook wat er nog gezegd kan worden. Wat ik al eerder zei, of het nog een verhaal genoemd kan worden, dat is echt onduidelijk. Want je verliest ook constant de draad. Je kan het ook nauwelijks, als je het probeert na te vertellen, het lukt haast niet. Goed, in de Thomas de Duistere draait het om de ervaring van het niet kunnen ontkomen aan het bestaan, ook al is dit bestaan ondaan van al zijn vormen. Er is in deze romans sprake, misschien niet zozeer als bij Nietzsche, van de eeuwige terugkeer van het gelijke, maar van de oneindige voortgang van het afwezige. Thomas de Duistere bevindt zich, zonder er nog aan te kunnen ontsnappen, in de doodsruimte, in de ruimte van de slapeloosheid. Ik lees een stukje voor. Het was geen misverstand. Het was werkelijk dood. En terzelfde tijd teruggestoten van de realiteit, van de dood. In de dood zelf werd hem de dood onthouden. Een man, op vreselijke wijze omgebracht en tot stilstand gekomen in de dood. Een man die als een verpletterende existentie de inexistentie van deze vallei van de dood voelde. In, het in dit licht is het te begrijpen dat Kafka, ik heb het nu weer over Kafka omdat Blanchot Kafka veel becommentarieerd heeft, eigenlijk ook zelf in zijn schrijf heel dicht bij het werk van Kafka staat. Al de essays over Kafka, die zijn in Frankrijk gebundeld uitgekomen in een boekje dat heet De Kafka à Kafka, van Kafka tot Kafka. Het is ook weer ja, bij Kalimar uitgekomen, bijna alles van Blanchot is bij Kalimar uitgekomen. Dit is in die verzameling, eigenlijk opstellen, is in 1981 uitgekomen. Wat andere werken van Blanchot zijn uitgekomen bij Édition uh, de Minuit. Bijvoorbeeld uh, het boekje La Communauté Inavouable. Het, uh, het gaat aan de ene kant over de ziekte van de dood. Van uh, Marguerite Duras. Het is uitgekomen in 1983... Het is ook vertaald en uitgeven bij Ulderlin onder de titel van uh, de onuitsprekelijke gemeenschap. Een erg mooi boekje. Goed, in dit licht is het te begrijpen, het licht van die, van die verpletterende existentie. Uh, die te voelen is eigenlijk de, de existentie die je voelt als je niet meer bestaat. Dat Kafka schrijft dat elke keer als er iemand gestorven is de nabestaanden even opgelucht ademhalen en de ramen van het doodsverstrek opengooien. Maar deze opluchting echter duurt niet lang, want na een poosje begint de beklemming van het bestaan alweer. Kafka is er dan ook niet op uit om, als hij zich terugtrekt, in alle rust te leven, zoals hij zegt, maar vooral om in alle rust te sterven. Nonsho laat zien dat die rust echter een illusie is omdat in elke nacht de andere nacht de kop opsteekt. In elk sterven het niet sterven kunnen. Blanchot, de andere nacht is nooit de zuivere nacht. Zij is niet de ware nacht. Zij is nacht zonder waarheid. Die toch niet liegt. Die toch niet onwaar is. In de eerste nacht vindt men de dood. Bereikt men het vergeten. Maar deze andere nacht is de dood die men niet vindt. Is het vergeten dat zich vergeet. Dat is, in het hart van het vergeten, de herinnering zonder oponthoud. Op Toevallig kwam ik bij Martinus Nijhoff. Enkele regels tegen die ook deze ervaring heel, heel aardig verwoorden. En ook op Rijn. Ik zal het voorlezen. Nog nimmer kwam de grote nacht en is de mens tot rust gebracht. Nieuw leven, maar met de lot, staat klaar wanneer het oude rot. Schrijven, dat is binnengaan in de bevestiging van de eenzaamheid, daar waar de fascinatie dreigt. Het is zich overleveren aan het risico van het ontbreken van de tijd, waar het eeuwig weer beginnen heerst. Het is overgaan van het ik op het hij, zodat datgene wat mij overkomt, niemand overkomt. Anoniem is omdat het mij aangaat. Schrijven, dat is de taal overgeven aan de fascinatie aan de ondoorzichtige en lege opening die te zien geeft wat er is als er geen wereld meer is, als er nog geen wereld is. Maar, om, maar waarom heeft schrijven iets te maken met die essentiële eenzaamheid, waarvan de kern is dat in haar de verdwijning verschijnt? Dit stukje schrijft Manso aan het slot van het hoofdstuk de essentiële eenzaamheid. Dat is eveneens verschenen in de Pas literair en... In dat hoofdstuk ontwikkelt hij eigenlijk een soort van esthetiek die niet de beschouwer of de lezer van het kunstwerk centraal stelt, maar juist de kunstenaar en schrijver. En eigenlijk beantwoordt hij daarmee aan een wens van Nietzsche, die ook dat ook altijd geprobeerd heeft. Hij toont zich bovenmatig geïnteresseerd in de vraag, het kwam al even eerder naar voren, waarom een schrijver nu eigenlijk schrijft. Waarom hij doorschrijft. En waarom hij altijd de eenzaamheid opzoekt, wanneer hij schrijft. Want eigenlijk is het toch uh, exceptioneel dat schrijvers, zoals bijvoorbeeld uh, Madame de Stael, een Française, boeken schrijven terwijl ze converseren met hun salongenoten. En ook zijn we bijzonder verbaasd als een schrijver, zoals bijvoorbeeld Rembo, er al snel het bijltje bij neergooit. Want een schrijver, een echte schrijver, die schrijft, denken we, die schrijft toch door. Ja, de schrijver die zoekt de eenzaamheid. Kijk naar onze schrijvers. Uh, Reverie zit bijvoorbeeld in Frankrijk, uh, Nijsing in Italië, Komrij in Portugal. Eigenlijk uh, is het alleen Mules die het hier in Amsterdam uit weet te houden. Iedereen denkt dat hij zich in de eenzaamheid beter kan concentreren. En zich volledig kan wijden aan zijn roeping. Schrijvers zoeken de eenzaamheid om, zoals Rielke het zegt, in het werk te zijn zoals een klokkenhuis in de vrucht. Maar deze eenzaamheid waar Rielke over spreekt, is volgens Manchot niet de wezenlijke eenzaamheid. Het is de eenzaamheid die je op kunt zoeken. Niet de eenzaamheid die je overkomt vanuit het schrijven, vanuit het werk zelf. Het is de eenzaamheid die gezocht wordt om aan enkele maatschappelijke beter te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld, ja, een boek moet afgerond worden omdat een uitgever een deadline heeft gesteld. Het kunnen ook andere maatschappelijke eisen zijn, zoals het willen behalen van enige eer of wat dan ook. Maar, de vraag dringt zich gelijk op, hoe kan dat boek nou afgerond worden? En laat dat boek zich wel afronden. Kan een schrijver ergens, in de tekst zelf, een criterium vinden om er uiteindelijk een punt achter te zetten? Als er sprake is van wat Blanchot noemt een werk, en een werk noemt hij niet zomaar een boek, maar een tekst die op een ja, gedreven manier geschreven wordt, dan gelooft Blanchot niet in een dergelijke manier van het vinden van een eind. Zouden we het werk, of laten zeggen, het boek opvatten als een product. Wat afgemaakt moet worden, zoals een timmerman bijvoorbeeld een stoel afmaakt. Goed, dan is het mogelijk om enkele eisen te stellen aan een, zeggen, een goede opbouw van de plot. Een goede psychologische ontwikkeling van de hoofdpersonen. Waardoor je op een gegeven moment zou kunnen zeggen, oké, okay, het werk is af. Maar... De schrijver die zich waagt aan een werk, wat we net noemen, aan het werk waar hij door geobsedeerd is, die kan het eind niet vinden. Hij probeert wel meester te zijn van wat hij doet, maar uiteindelijk is het woord de machthebber en gaat de pen uiteindelijk waarin het woord wil. De schrijver die kijkt toe, hij is buitengesloten, hij is eenzaam. Eigenlijk zweeft de schrijver tussen dit beheersen van het woord, dit willen beheersen van het woord, en het, worden, het beheerst worden door het woord. Ik zie even lang zo. De schrijver behoort tot het werk, maar datgene wat aan de schrijver toe is slechts een boek, een hoop stomme en steriele woorden. Datgene wat het meest betekenisloos is op deze wereld. De schrijver die deze leegte ervaart, gelooft dat zijn werk niet voltooid is en denkt dat wat meer werk en gunstig om, gunstige omstandigheden hem in staat zullen stellen het werk af te maken. Hij gaat weer aan het werk, maar datgene wat hij af wil maken is, en dat beseft hij niet, het eindeloze. Het werk is eindeloos, omdat het niet alleen een bepaalde gebeurtenis beschrijft, maar omdat het door deze gebeurtenis heen, steeds weer iets als wat we eerder genoemd hebben het naakte zijn uitdrukt. Dit immense en onpersoonlijke zijn, daardoor raakt de schrijver gefascineerd. Maar, en dat is eigenlijk zijn, zijn, zijn, zijn lot, hij wordt er tegelijk ook door uit het veld geslagen. Het werk zelf, het, de tekst, datgene wat er niet meer machtig is, confronteert hem met iets als een buiten. En het ontneemt hem zijn persoonlijkheid. Je hoort het ook veel schrijvers zeggen als ze praten over hun werk. Ze zeggen dat ze slechts toekijken, dat ze iets uh, neutrale instantie zijn. Die slechts opschrijven wat er wat ze zeggen, gebeurt. Maar misschien schrijven ze, ze op juist net wat er niet gebeurt. Ze zijn op het spoor van iets neutraals. En, en dat is niet zo leuk voor ze... Ze verliezen daarbij zichzelf, ze raken buiten zichzelf, omdat ze zelf, door de tekst, buitengesloten worden van de tekst. En hier is iets te proeven van wat dat is, eenzaamheid. Dat is het verlies van elke verhouding tot het zelf, maar ook het verlies van elke verhouding tot het eigen werk. Want dat buiten waar Blanchot aan over heeft en wat zich nestelt in het werk, dat kent geen toegang sluit zelf altijd weer buiten ook degene die het geschreven heeft en wie heeft het eigenlijk geschreven door deze toestand door de, de, de, de, de, ja, wat, hoe moet je het noemen door, door, door dit buitensluiten of buitengesloten worden door de tekst vormt datgene wat de schrijver geschreven heeft voor hemzelf eigenlijk het onleesbare Maar zo zegt zij is het geheim, ten opzichte waarvan de schrijver zich niet staande kan houden. Een geheim, omdat hij ervan van buiten gesloten is. Eigenlijk is het, het dagboek, het boek eigenlijk wat vaak gezien wordt als het meest intieme boek, omdat de schrijver daarin te verrassen is, juist, of te verrassen zou zijn, juist in zijn eenzaamheid, dat juist een boek is. Het dagboek is juist niet gedragen, volgens mij wordt juist niet gedragen, volgens mij door de essentiële eenzaamheid. Maar juist door de angst voor deze eenzaamheid. Degene die een dagboek wil schrijft, wil niet breken met het geluk van de dag. Door middel van het dagboek probeert hij terug te komen in de wereld, probeert hij zich weer een persoonlijkheid te verwerven en poogt hij zich in te voegen in de tijd van de wereld. Waar degene die een dagboek schrijft het eerst naar zoekt immers, is een datum. Zonder datum kan hij geen woord uitbrengen. Maar pensioen maakt een onderscheid tussen aan de ene kant het gesproken woord en aan de andere kant het woord dat geschreven wordt, uh, wordt. In het gesproken woord manifesteert de spreker zelf zich. En is hij, als degene die het woord uitspreekt, eigenlijk degene die verzekert dat het woord zinvol is en waar is. Het woord komt omdat de spreker het uitspreekt. Niet uit het niets. Het wordt ondersteund door een presentie en het verwijst ook steeds terug naar die presentie. Het spreken is daarom geruststellend. Allerlei soorten van boodschappen kunnen ermee gedaan worden. Je kan je met dat spreken handhaven in de wereld. Door te spreken voelt de mens zich deel van de samenleving. Daartegenover echter staat het geschreven woord. Waar komt dat vandaan? En met name het woord van de poëzie en de literatuur. Eigenlijk is deze vraag ook een vraag waar Blanchot zich constant mee bezighoudt. In zijn tekst over de poëzie van René Char, La Bête de Lascaux, het is een boekje dat is vertaald en uitgegeven bij uh, uitgeverij Piqueron in 1988. Dat opent met een gedicht van René Schaar, ...het heet Het Onnoembare Beest. René -Schaar, het is een groot dichter eigenlijk... Is pas overleden. Hij heeft een hele bekende dichtregel geschreven... ...die zal ik voorlezen. Hij dit is eigenlijk ook de dichter... ...net zoals Huldering die dichtte ...het over de poëzie. Wat is dat de poëzie? Daarover zegt hij... ...het gedicht is de gerealiseerde liefde... ...van het verlangen gebleven verlangen... En goed, in dat boekje van Blanchot, over de poëzie van René Char voert hij Socrates ten tenene. Socrates, die het geschreven woord sterk wantrouwt en zich op het standpunt stelt dat alleen het door een individu uitgesproken woord zinvol kan zijn. Het andere woord, dat van het orakel en dat van het schrift, zou uitgebannen moeten worden, omdat het een bedreiging vormt voor de gevestigde waarheid. Blanchot schrijft... Het geschreven woord doet zich voor als wezenlijk verwant aan het heilige woord, waarvan het de vreemdheid lijkt over te nemen en waarvan het de grenzeloosheid en het gevaar erft, als ook de kracht die aan elke berekening ontsnapt en die elke waarborg weigert te geven. Achter het geschreven woord is niemand aanwezig, maar het woord geeft juist een stem aan de afwezigheid. Net als bij het orakel, waarin het goddelijke spreekt, terwijl de God zelf in zijn woorden nooit aanwezig is. Het is de afwezigheid van de God die spreekt. Socrates blijft zich verbazen over deze stilte die spreekt. Voor zo is het alsof deze sprekende stilte een soort van catastrofe voltrekt, een soort van destructie van het zo keurig opgebouwde begrippenapparaat. In dat licht moet ook de titel gelezen worden van zijn boek L'écriture du Désastre. Het schrift of het schrijven van de catastrofe. Wederom bij Kanimara uitgegeven. Het is heel recent. Het is een van zijn laatste boeken. Het uh, is uitgebracht in 1980. Het is een boek eigenlijk wat bestaat uit fragmenten. Het kent, eigenlijk, het kent geen begin. Het kent geen einde. In dit boek lopen fictie, filosofie en literaire kritiek dooreen. En, en dat is eigenlijk filosofisch heel belangrijk, dit schrijven van de catastrofe doet niets meer verschijnen, brengt niets aan het licht, sticht niets, zoals eigenlijk uh, Heidegger de taal opvat. De taal die sticht iets een ruimte waarin te leven valt. Het doet niet meer dan het laten spreken van zijn eigen leegte. De fragmentstructuur is in dit kader ook veel betekenend, want ze begint, begint steeds opnieuw, zonder ooit het eerste begin te zijn geweest. De taal van het fragment creëert zo geen interieur als een huis voor het zijn, maar, en ik citeer hier Françoise Cornel, die een belangrijk werk heeft geschreven over Blanchot, uh, het heet Maurice Blanchot en La question de l'écriture, dus Maurice Blanchot in de vraag van het schrijven. François Collin zegt: Een dergelijke taal is wezenlijk meervoudig, hij vertrekt, vertrekt weer, altijd ergens anders. Deze taal onderscheidt zich wezenlijk van de taal zoals Hegel die begrepen heeft voor hem negeert het woord, dus wist het woord, de onmiddellijke aanwezigheid van het ding dat het benoemt uit. Maar ook dit uitwissen, dit negeren van deze onmiddellijke aanwezigheid, zou het woord in staat stellen het ding te verheffen op een hoger plan. En dat is dan het plan van het zijn. Daardoor is de onmiddellijke, maar ook veranderlijke, directe aanwezigheid van het ding Uiteindelijk vervangen door een bemiddelde en blijvende en een zekere aanwezigheid. De negatie is zo ingesloten in een affirmatie. En we voelen al iets als een uh, Platoons ideaal oplichten. Wat algemeen geldig blijft ook als de dingen zelf steeds veranderen en andere gedaantes aannemen. Het woord kat bijvoorbeeld kan niet de kat zelf in zijn onmiddellijke presentie eh, met zijn reuk, met zijn zachte huid met zijn, zijn, zijn snorharen present stellen wel echter kan het een beeld van die kat oproepen en dat beeld kan als ideaal beeld van de kat zelfs het criterium worden waar een echte kat aan moet voldoen om überhaupt nog kat te zijn je kan zo kunnen zeggen dat het woord en bij Hegel, Hegel noemt het dan de idee, zo de werkelijkheid boven het hoofd gegroeid is en nog werkelijker wordt dan de werkelijkheid zelf. Nou, Blanchot die achter literatuur en de poëzie steeds ver verwijderd van een dergelijk soort idealisme. Het literaire woord laat de afwezigheid zien die het zelf bewerkt. Dus de negatie wordt niet ingebed in een affirmatie, maar... Laat het negatieve zelf zien. Het bedt het ding in, in de eigen afwezigheid, door het van zichzelf te doen verschillen. Ja, het mooiste voorbeeld eigenlijk hiervan is de dichtregel, ook die Blanchot vaak becommentarieert. Een dichtregel, alom bekend, van Gertrude Stein, die zegt, a rose is a rose. In deze schijnbaar ultieme bevestiging van het roos zijn van de roos, raakt de roos ondanks zichzelf, in zich verdeeld. He, een roos is een roos, is het laatste wat van de roos gezegd kan worden. Maar er klinkt al een zekere wanhoop in, dit willen zeggen van de roos. Want in deze tautologie verdwaalt het woordje is. En voel je de roos getrokken worden naar zijn afwezigheid. Alsof rond deze afwezigheid maar klinkt een roos, is een roos, is een roos, zonder oponthoud, zonder begin. Om dit uit te drukken gebruikt Blanchot ook vaak de metafoor, een hele inzichtelijke metafoor van het kadaver. Het kadaver lijkt op de dode die het was. Het is eigenlijk de dode om de wijze van het onpersoonlijke, het vormt de aanwezigheid van een verschrikkelijke afwezigheid. Zoals in het kadaver de intimiteit van de persoon zich oplost, zo duikt in het woord de bedreigde naastbuurschap op van het buiten, vaag en leeg, dat voortgaat de dingen in hun verdwijning te affirmeren. Nou, dit woord eigenlijk, dat, is, dat, dat, dat constant gericht is op die afwezigheid en het zijn in zijn naaktheid naar voren brengt is het woord eigenlijk dat de schrijver niet kan beheersen maar wat de schrijver alleen kan laten komen eigenlijk is de schrijver daarom degene die weigert om te schrijven en eigenlijk de plaats openlaat voor het woord om zich te schrijven in Legiture desastre zegt Blanchot Schrijven, weigeren te schrijven. Schrijven door te weigeren, zodat hem maar enkele woorden gevraagd hoeven te worden om zich een soort van uitsluiting af te laten tekenen. Alsof men hem dwong, dwong te overleven. Hem dwong zich te lenen aan het leven, om door te gaan met sterven. Schrijven uit gebrek. Thank <laughs> you.